Is het nou goed of niet? De cappuccino? Ja, ook. Dat is een lekkere cappuccino. Wel? Ja. Oh ja, nou ja. Niks te klagen. Jij bent jij toen niet opgedronken? Ik zit er toen helemaal lekker aan het genieten. Oh, oké. Okay. Ja. Ik ben een genietsmens. Weet je wat jouw cappuccino mist? Nou. Koekje. Ah, oké. Okay. Ja, dat heb ik niet. Nee, of een sorry. klein gebakje of zo. Een klein gebakje. Je hebt het van je stampel dan binnengeharkt. geharkt. Dus dat is een half uur geleden. Dat is niet waar. Wel? Nou ja, ik heb geen koekje. Nee, dit klopt. Ja, sorry. Neem wel op.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 Hey, welkom bij Man, Man, Man de Podcast. Onze zoektocht naar hoe mannelijk we eigenlijk zijn. Ja, of niet natuurlijk. Uh, ik ben Chris, deze week de host van de aflevering. En links van mij zit Domin. Hallo. Hi, do. En uh, aan mijn rechterzijde zit, zit Bas. Hoi, Chris. Hey, jongens. hoi. hoi. Uh, goed. Aflevering 5 van uh, seizoen 3 gaat over idolen en voorbeelden. Mm -hmm. En we zitten aan mijn eetelfval in uh, Amsterdam. Of, oh, nee. Hey. In Utrecht. Ja, wat een moment. Nou, jongens, jullie zijn voor het eerst in mijn huis. Althans, Klopt, ja. als, als, als trio zijn we voor het eerst in mijn huis. Ja. Oh, Jullie hebben wel keer samen hier. Uh... Ik was hier al even geweest. Ja, ik ga Ja, dat kijken. Ja. Ja. Ja. Ja. Tuurlijk. Ja, de jongen woont om de hoek, die komt hier wonen. Dan ga je toch even kijken. Een goede vriend komt dan ja. oh, snel langs. Met, met leuke cadeautjes en zo. Ja. En, uh, Wat heb jij hem gegeven? Kopjes. Ik... Kopjes. Echt? Voor de koffie? Voor de koffie. Niet waar. Jullie spelen ja. nu onder één hoedje. <laughs> nou, oké, <okay>. we <laughs> spelen onder één hoedje. <laughs> die ogen ben, van jou. Ja, omdat ik net zeg dat jij hele mooie koffiekopjes ja, ja, ja, Heel blij je... met mijn koffie. -kopjes. Heb ik met zorg uitgezocht. Ja, dag. En echt dit past bij Chris. Ja. Echt een espresso kopje met mooie zilveren schaaltjes. Zeker. Maar het is niet echt van jou. Nee. Gelukkig. <lacht> heb je maar geen maar ik wil wel iets van jou hebben nog. Want ik heb dan wel niks van Bas gehad. Maar ik wil van jou wel iets hebben. <lacht> Als ja. jij een housewarming geeft, dan wil ik jou een cadeau geven. Dit is mijn housewarming. Ja, dat wist ik niet. Nee, overmacht. Ja, mag je mijn trui? <lacht> het is een leuk huis, Chris. Ja? Met uh, je bed in de slaapkamer. Oh ja, dat zei ik de vorige keer. Hè? Ja, ja, dat de vonden we wel grappig. Er ja. vielen mensen over. Ja, dat vielen mensen over. Ja, goed. Ik maakte een foutje, natuurlijk. Ja. Je kan in een tijd zes gooien. Een keertje twee zal wel lekker zijn. En, uh, nee, inderdaad. Mijn, mijn bed staat in mijn woonkamer. Of de woonkamer staat in mijn slaapkamer, hoe je het wil. Dat is wel even wennen. Dit is een beetje mijn studententijd. Maar ik vind het wel oprecht een heel fijn plekje, hoor. Ja. Ik ben wel blij. Ik vind het echt niet tegenvallen. Ik nee. had uh, verschrikkelijke verhalen gehoord. Wat voor verhalen? Nou, echt afschuwelijke verhalen. Dat jouw bed in de slaapkamer stond en zo. Maar dat valt allemaal gewoon mee. Jouw bed staat in de woonkamer. Dat is helemaal niks uh, mis mee. Ja, nee hoor. Nee. Leuk bedden goed ook. Ik weet niet ook wat het verschil tussen uh, een hoeslaak en een dekbedovertrek. Oh, dat is ook wel fijn. Ja. ik oh, je bent echt volwassen geworden. Ik ben echt volwassen. Nou, goed. Welkom in mijn huis, jongens. Ik vind het leuk dat jullie er een keertje zijn. Dan heb je het gezien en weet je een beetje hoe ik leef. Als, uh, als zwijn. <lacht> um, <lacht> ik, uh, ja, een week geleden zaten wij nog iets heel spannends te doen. We waren bij koffietijd. Ja. Hoe, uh, hoe vonden we dat nou, ik ben blij dat jij niet weer een zweetaanval had. Nou, daar ben ik ook blij om. Mijn hemel. Het ging dat best wel was... goed, toch? Ja, ik had er niet zo heel veel last van. Nee, nee, het, uh, nee, maar is niet. het ook niet kut dat dan de focus daar bijna op dit moment? dat is toch irritant? hè? Ja, maar ja, dat is ook een ding. Want je, je begint het natuurlijk zelf over. Je vertelt het een keer zelf. En daarna gaan honderdduizend mensen vragen. En hoe was het met zweten? Ja. En hoe was het met zweten? Ja. ja, als je daar het over gaat beginnen, dan ga ik dan gaat, dan gaat dat beginnen. Ja. Dus eigenlijk wil je dat gewoon negeren. Maar uh, oké, okay, ik snap de vraag natuurlijk wel. Dan had ik er ook maar zelf niet over moeten beginnen. Dus vanaf nu vertel ik niks meer. <laughs> en jij hebt jouw schoen live op televisie laten zien? Ja. Dat is inderdaad ook Je haar. hebt hem op tafel gezet bij de koffietijdtafel. Dat ja. was een vloek blijkbaar. Dat brengt nou, ongeluk. Dat brengt het het ongeluk. ongeluk. Maar uh, nee, ik dacht het volk heeft ook recht nu op, uh, op, op de schoen. Absoluut. Mogen we mogen hem zien. Heb je al een nieuwe schoen? Nee. Ongelooflijk. Nee, ik loop er nog steeds, uh, ik loop er steeds op die gele schoenen. Ja, en ik weet precies waarom. Waarom dan? Het is principe geworden bij jou. Nou, het is nu wel een principe ding. Nou, laten we ook in godsnaam snel doorgaan. Want uh, ik heb veel te veel vragen. Via de website mammamandepodcast.nl en Instagram... slash mammamandcast kan je ons bereiken. En dat heeft ook Alette gedaan... Vond ik leuk, ze had een hele leuke vraag. Uh, dat was als volgt. Hé, hey, hoi, ik zit net door mijn Spotify-lijstje te scrollen... en ik ontdek dat ik best veel niet-hitjes heb. Als in nooit op de radio geweest. En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd... welk nummer volgens jullie echt een hit had moeten zijn... maar dat nooit is geworden. Kom maar door met de mogelijke tips. Oh, oh ik heb 100 liedjes... Oh, dan gaat het nou, dat gaat wel. Dan gaat het even over muziek deze aflevering. Ja, neem wat te drinken. Ja. ja, trek je schoenen uit, behalve Bas. <laughs> nou, Lied, okay. liedje 1. Uh, liedje 1 zou ik voor Le Mat gaan met Closer. Die heb ik heel veel op 3FM tijd gedraaid. En daarvan was ik echt overtuigd dat ik ik ga heel 3FM meekrijgen. En het gaat in commercials zitten en onder tv-series. En dat was niet zo. Dus ik heb hem na vier weken ook op moeten geven. Want Dan ben je aan het trekken aan dope park, Dat is heel laat, maakt. Maar had je vergist dan in dat liedje? Of wat, wat, wat, wat maakt dat zo leuk voor jou dan? Ja, weet ik. Ik vond het gewoon echt een supergoede track. Ik zal hem ook even op bommemland zetten. Als je dan op de aflevering klikt, dan uh, kom je het liedje ook tegen. En Bas? Nou, ik, ik, ik, ik zou zeggen, Alette, koester je niet hitjes. Want het is juist leuk om liedjes te hebben die van jezelf zijn. Oh ja. Want wat radio doet, is die maakt de liedjes kapot. Als het een hit is. Toch, als, je, als, je, als je liedje een hit wordt, dan, dan, is je liedje, dan is je liedje kapot. Dus ik snap nooit zo goed dat mensen blij zijn met dat hun liedje nummer 1 is. Want dan weet je dat je liedje kapot gaat. Maar jij houdt niet van hitjes. Nee, ik hou niet van jij hitjes. Je bent niet per se een groot hitjes-kanon. Uh, nee. Hitjes nee, nee, nee, en nogmaals, hitjes, hitjes zijn. Hitjes zijn kapot. Maar dus The River zet je nooit meer op thuis. Ach, nou, nee, die zet ik nooit bewust in nee. the Dark zet je niet op thuis. Nee, Dancing in the Dark zet ik ook nooit Born op. Born in the USA zet je niet op thuis. Nee. Hoe lang gaat het nog duren? <laughs> nou, Badlands zet ik wel eens op. <laughs> ja, dat wel. Maar dat is ook niet een grote, grote, grote hit geweest. Jij, Bruce ik... heeft overigens nooit echt een nummer 1 hit gehad. tenminste niet in Amerika. Hij heeft nooit een nummer 1 hit gehad. Nee? Nee. Welke zou volgens jou absoluut nummer 1 moeten zijn? Eén ja. track van, uh, van Bruce. B dan Born to Run. Ja. Ja. Die is nooit ermee geweest. Dat nee. was de hoogste notering dan, of weet je dat niet? Point run, weet ik niet. Volgens mij niet. Ja, een oh, tien misschien, maar... Hm. Grappig. Welkom bij de top 2000, ago ah go, Ja, nou, <laughs> ik gooi het ook nog even een duit in het zakje. Ja, ik, ik heb een liedje, die is niet eens officieel uit nog. Dus dat maakt het niet makkelijk. Maar de, wij hadden een tijd geleden uh, bij de vrijdagavondje op 538... samen met Wiets hadden we Glenn Faria in uh, de studio. Dat heb ik gehoord. En, en hij had diezelfde middag had hij een liedje afgemaakt. Hoe weet je dat? En dat gaat eigenlijk over een liefde... Nou, eigenlijk over de verdriet van een man bij, bij, bij een liefdesverdriet en uh, ja dat mannen ook wel huilen, maar dat vaak minder la laten zien. En waardoor zij dan denkt: ja, maar doet je niks? Terwijl het hem heel veel doet. Maar ja, hoe, hè, hoe weet je dat ik s'avonds niet huil? Hoe weet je dat? Uh, ik heb hem van de week nog toevallig gehad. Want ik, heb nog, ik, ik wil dat liedje. Ik wil, ik wil dat die uitkomt. Ik wil hem gaan draaien. Want het is een fantastisch mooi liedje. Mijn laatste is natuurlijk onlangs uitgegaan. Ik heb dat continu repeat gehad, want ik heb dan gelukkig wel een, een kleine sample. Dus ik denk dat we op onze site wel een klein sampletje kunnen zetten. Dan kan je het even een stukje horen. En ik, ja, hij zegt dat hij binnenkort uitkomt, maar dat, dat, dat loopt al weken zo. Maar ja, het is een fantastisch liedje. Alet stelt een vraag. Twee van jullie geeft geen antwoord. Ik ben de enige die antwoord geeft. Oh, ja. ja, heb je zelf ook een vraag? Waarvan je denkt, hij ah, hoeft eigenlijk niet beantwoord te worden. Ga naar de website of Instagram. Je hebt zo gelijk. Je ja, stelt gewoon één vraag. Doe een antwoord. We willen ze in een Spotify playlist zetten. Jezus. Ja, nou ja klopt. Ja. Uh, goed, voordat we echt aan het thema gaan beginnen, we hebben nog wat actualiteitjes. Laten we er ook snel doorheen gaan, want we hebben erop te bespreken. Maar uh, ja, bier brouwen. Het is een klein soepje. het is een proces waar we middenin zitten. We hebben onlangs al gekozen dat het een blond biertje gaat worden. Maar er is nieuws. En wie gaat het bekendmaken? Mag ik het bekendmaken? Ja, ja, ja bekendmaken. Domindo, leuk. Maar. We hebben heel veel suggesties gekregen. En daar zat één suggestie het meest tussen. En daar zijn wij we ook wel het meest benieuwd naar en het meest enthousiast over. Ook niet allemaal, maar het grote deel wel. Wij gaan brouwen een blond biertje met als groot ingrediënt mango. man, man. Mango. Ja, ah. mooi. Heel leuk. Alleen nog vanwege de naam. Ja, Bas eigenlijk is er niet zo enthousiast ja, eigenlijk van deze. Nou ja, kijk, ik vind eigenlijk al het fruit op aarde vind ik lekker. Maar ik vind mango niet lekker. Nee. Hoezo ben je nou weer precies... Tegen ja. mango. dan? Wat is, dat, wat, is, wat is er gewoon aan die smaak? Ik vind dat geen lekker. Ja, wat, ja wat, hoe kun je dat uitleggen? Dat ja? Weet ik niet. Gewoon. Misschien is het te bitter of te zoet of te zuur of, of vind je de textuur niet lekker van de vrucht? Weet ik veel. Je hebt er toch wel een mening textuur over. Textuur en te zoet. Ja, we gaan okay. geen bier brouwen met vruchtvlees erin. Hè? Nee, dat scheelt. Nee, dat begrijp ik. Maar ik vind de smaak gewoon niet lekker. Ik ben gewoon niet gek op mango. Ja, en maar... ik, ik denk dus echt dat het een hele uitdagende smaak wordt om er een bier mee te brouwen. Ja, en okay. van de streek denkt dat ook de brouwerij met wie we dat gaan doen. Dus. Ik leg volledig mijn vertrouwen in hun handen. Ja, maar we ja. moeten ook wel, want wij kunnen met drie toch helemaal niks. Dus nee, we gaan erbij staan en uh... kijken. Ja, absoluut. En uh, we mogen ook wel bekendmaken een beetje de periode waar, wanneer het klaar is. Mm -hmm. ja. Begin december. Yes. Dan is het een blond beetje Man, man, mango ligt in de, in de schappen. Dan ben ik op vakantie. Hé. Hey. En je vindt het niet lekker en je bent er niet. Ik ben het ook niet. <laughs> dus dat probleem is opgelost. Ja. Goed uit. <laughs> uh, ja, dan nog meer nieuws. Uh, heel tof nieuws. We hebben natuurlijk uh, ja, onlangs een uh, try-out gehad in Walhalla. Uh, uh, er komt een, uh, een theatertour aan, dat ja. is uh, uitverkocht, daar beginnen we mee in, uh, in februari. Super spannend, heel erg te gek. Maar we gaan nog iets doen. Ja, wij gaan een uh, extra datum aankondigen aan het einde van onze geplande theatertour in februari en maart. Eind maart 2020, dinsdagavond, dan spelen wij in het prestigieuze De La Mar Theater in Amsterdam. Ja, holy fuck. Ja, dit is wel echt een droom. Eerlijk is eerlijk. Ja, tering. Ik vind het doodeng. Ik vind het doodeng. Ja, hier komen niet alleen dromen van me, ook nachtmerries. Dat weet ik nu ja. al. Dit is Ik vind het zo mega, mega spannend en mega vet. Want ja, dit is een zaal. Hier uh, staan echt serieuze namen. Nee. En ik was twee weken geleden nog bij Lazarus. De, de, de, de musical van, uh, van David oh, Bowie. Het laatste ja. werk van Bowie. Ja, dat is wel. Het is wel uh, wij, wij zitten overigens niet in de grote zaal. Hè? Nee, uh, maar, maar dan, dan nog. Uh, de kleine zaal kunnen 600 mensen. Ja, in. ja daarom. Het is fantastisch. De, de, ja, de grote daden hebben daar gestaan. André van Duin, uh, Wim Sonderveld. Die heeft zelfs een zaalnaam vernoemd daar. Het, het, is, het, is, uh, het is heel bijzonder. Ja, het kan alleen maar misgaan. Dit kan alleen maar fouten. Dus zorg dat je erbij bent. Ja, 8 november om 10 uur s ochtends dan gaan de tickets in de verkoop. Dus houden onze website en Instagram in de gaten. En ja, zorg dat je erbij bent. Ja, volgend jaar in maart, eind maart 2020. 31 maart, de Lamar, wauw. Goed, dan gaan we snel beginnen. Seizoen 3: aflevering 5 van uh, Man, Man, de podcast. We gaan het uh, gezellig hebben. En we gaan het gezellig hebben over idolen en voorbeelden. We gaan het gezellig hebben. <laughs> ja, we gaan het gezellig hebben. Nou, we gaan, gaan het dus van... godverdomme <laughs> gezellig hebben een keer nou. <laughs> dan gaan we het leuke hebben. Oké. Okay. Uh, laten we gewoon even makkelijk beginnen jongens uh, Bas uh, heb je überhaupt idolen of een idool en wie is dat dan ja, hm? ben benieuwd ja. <laughs> ik zou niemand kunnen ik zou ook even bij Bas weet ik het even niet maar nee op muzikaal gebied zeker niet. nee, dat, nee ik uh, weet niks uh, van hem uh, in muzikaal gebied nee. dan nee. Bas? maar goed ja, ja nou, benieuwd, ik het kom, verras ons ja nou, ik, ik zat dus te denken aan uh, ja ken je William kennen Bruce Springsteen, Springsteen? Bruce Springsteen ja. nee, die ja. verbaast mij nee, ja, we, dat, jij die, die kwam bij me op ja oh. ja die heb ik wel en ik zat, maar, ik dacht ja daar hij heeft er wel een beetje bij, dus ik ben nog een beetje gaan graven. Maar ik dacht, oh ja, Daniel Loewes vind ik ook wel uh, te gek. Sorry? Daniel Lohus. Ja, ik ken hem. Uh, <laughs> ja, nou ja. echt? Hoezo, hoezo Daniel Lohus? Ja, weet ik niet. Die, die, die komt uit Zuidoost-Drenthe net als ik natuurlijk. En we hadden daar niet veel. We hebben daar niet veel. En dan hebben we Lohu's. Je je hebt het hunnebed. Hè? Je kan toch ook een hunnebed als u het <laughs> Het is hunnebed. Het is een hunnebed. Is het hunne of hunnebed? Het is een hunnebed. Een hunnebed? Ja. Oké, okay. Dit gaan we niet nog een keer doen. Nee, maar het is een hunnebed. Het is een hunnebed. Nee, maar ik vind hem echt een handybed. Dus uh, ik ben helaas gewoon bij een concert van hem geweest. En, uh, nou, waarom? Nou, je moet ik dat nu allemaal. Gaan? Nee, jij ja, weet niet. Ik dacht eens dat je geintje, dat je geintje maakt. Een ja, weet ik veel. Wat is een mis met Daniel Nee, Logis? niks, maar ik vind hem ook zo. Hij is zo. Oké, Bruce Springsteen Die snap ik. Dat is een wereldster. Daniel Lohus is superleuk met ski op fietsen. Dat is het enige wat ik van hem ken. Ja. en voor de rest is hij voor mij hele nuchtere, fijne, vriendelijke gast. Ja, maar, maar ik, ik vind hem echt. Hij is mega muzikaal. Hij kan alles bespe... hij kan Alle instrumenten bespelen. Ik... Laatste concert waar ik, uh, waar ik van hem was, was met een, uh, een, een barok uh, orkest. En dan speelt hij dus allemaal klassieke dingetjes en dan ook zijn eigen liedjes met nieuwe arrangementen. Helemaal in het klassiek. Is echt. Ja, ik vind het heel tof. Okay, cool. Nee. Ik vind zijn tekst heel heel leuk. Het is altijd, uh, het is altijd heel klein en en en en gaat gewoon echt over over over over de wereld hoe die in elkaar zit op een hele mooie simpele manier. Serieuze vraag. Ja, ja, jij, komt natuurlijk echt uit het oosten, maar jij hebt niet dat dialect. althans, je hoort je ook nooit spreken. Mm -hmm. uh, maar versta je alles wat hij uh, ja, zegt? Ja, zeker. Ja, ja. ja. Oké, okay, nee, dat is ook geen uh, geen grapje. En maar. dat zijn jouw enige twee idolen? Ja, wat ik zo snel kan bedenken. Ja. Dus je hebt niemand buiten de muziek waarvan je denkt. Op televisie of zo, waar je. Kijk, het zijn wel filmsterren die ik ook tof vind. Of de, ja, mensen op televisie die ik tof vind. Maar echt idolen vind ik wel groot hoor. Ja, oké. Okay. Misschien is dat. Ja, oké. Okay. nuance. Nou ja, ik heb dus heel veel idolen. Maar dat vooral vanuit de radio. Ik heb uh, Rick van Veldhuizen. Ik heb Ruud de Wild. Jeroen Kijk in de Vechten. Um, ik heb een hele. Koens Zwijnenberg is uh, heel lang een idool van mij <laughs> geweest. Ook. En een muzikaal. John Mayer, Spinvis, Michael Jackson. Ik echt, echt een hele. ook Army van Buren, Martin Garrix. Dat zijn echt allemaal. dat zijn allemaal idolen van mij. Dat vind ik maar cool. echt. Ja. Maar ben jij zo Had je ook posters vroeger van die mensen op je kamer? Nee, ik had posters van de Spice Girls vroeger. De meen je niet? Ja. Dit meen je? Ja. <laughs> ik, ik heb het gevoel dat ik de hele avond al in de cycle had geholpen Nee, hoezo? Ik, had, ik heb post van Sparks, ja zo. Omdat, Omdat een je een beetje een vies jongetje was. Nee, ik vond het gewoon leuke muziek. <laughs> ja, ik had, ja, ik had ook een idool. Uh, laten we snel doorgaan. <laughs> Jezus. Wie was jouw idool dan? Uh, ook Jeroen Kijken, vechter Die zei je net ook al. Uh, dat is natuurlijk een, een, een, een, een, ja, een programma maken, radio maken. Hij uh, heeft zijn eigen programma. En is dus ook sidekick in de ochtendshow bij uh, Radio 2. En hij is sinds, uh, sinds vorige week ook de beste sidekick van Nederland. <laughs> Ja. En dat ben ik niet. Oh. Dus eh uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is goed. Nee, dat vind ik zeker niet Nee, Ik heb het al een keer eerder gezegd... dat ik me oprecht schaamde voor die nominatie... als beste sidekick van Nederland. Omdat ik dat... en dat is geen bescheidenheid of wat dan ook... maar ik ben dat gewoon niet. Ik hoor niet eens in dat rijtje van die drie. Jeroen vechten Niels van Balen en ik was dat dan. Maar goed, toch, als je dan genomineerd bent... dan vind je het natuurlijk ook wel heel erg leuk om hem te winnen. En je ziet mijn huis, het is nog vrij leeg. Dat gekke radioprijsje had er prima tussen gekund nog. Ik had het wel leuk gevonden. Maar ja, kijk, Jeroen is wel echt iemand... waarvan ik denk, ja, het is zo knap hoe hij, hoe hij het doet. Uh, wat hij met zijn stem doet. Uh, hij is natuurlijk ook de stem van, uh, van Boulevard. Uh, en en ja, zijn rol als, uh, in het programma in die ochtendshow, die vult hij ook feilloos ja. aan. Ja, ook echt een van mijn grote idolen hoor, op het radiogebied. Ja, en zeker als je dan ook nog kijkt naar een sidekickrol, wat ik dan dus ook een beetje invul. Is dat, wel een, is dat wel een voorbeeld? Ja, absoluut. Ook voor mij hoor, Jeroen. Je bent ook voor mij een voorbeeld. Oh ja, nou ook weer. Nou, Daniel, jij ook voor mij. En de spijsjes, <laughs> ik ben een. Jezus. Goed, nou, ik wil nog misschien nog wel even. Nee. Nee, nee, nee. wat wil je zeggen? Nee, ik dacht, qua radiovoorbeelden, want ik denk, ja, ik, zit helemaal, ik heb niemand in de radiowereld. Uh, maar ik wil Timo Perlin er nog wel even aan toevoegen. Oh vroeg, ja. ja. Oh ja, want ik vind dat hij echt het allerbeste programma nu op de Nederlandse radio maakt. En, uh, de dus Timo Timo's show. De Timo Timo's show ja, op zaterdag en zondagochtend op Radio 2. Ja, dus die vroeg ik even toe aan mijn lijstje zo snel. Ja. Dan uh, de eerste stelling, jongens. Uh, ik heb eigenlijk alleen superhelden als idolen. Hoezo? Nou, omdat uh, weet je, bedoel, een echt idool is natuurlijk eigenlijk, eigenlijk meer een superheld. Dat is een idool. Anderen zijn gewoon maar mensen en die kan je leuk vinden of goed. Maar ik vind een idool vind ik een enorm groot label voor iemand die gewoon ook pist en scheidt. Zoals jij en ik. En een superheld is dan een supermens? Nou, Wolverine. Oh, Wolverine. <laughs> Nee, maar serieus. Het is mij belachelijk te maken over de posters van de Spice Girls. Goed punt. Is Wolverine okay. een voorbeeld voor jou? Ja. <laughs> ik wil heel graag net zo snel als hij kan uh, genezen van bijvoorbeeld een schotwond. Je, je moet me even helpen, want ik heb ja. echt nog nooit een nee. Wolverine gezien. Je hebt nog nooit een Wolverine gezien? Nee, ja. Nou ja, het is, uh, <laughs> dat, uh, het is uh, en een dier, maar ik, in dit geval niet. In dit geval is het een karakter uit de X-Men serie... Ook wel bekend van de X-Men films. Hugh Jackman speelt Wolverine in de films. Oh ja, dat wist ik wel. Ja. En dat was voor ook een Film in de jaren negentig. Keek ik altijd. En Wolverine is een, uh, is een man. Die is een mutant. En die heeft uh, gewoon botten in zijn lichaam. En uh, uit zijn handen komen uh, drie hele scherpe botten. Get. En op een gegeven moment uh, wordt op hem geëxperimenteerd. En krijgt hij een nieuw skelet uh, van metaal. Het sterkste metaal op aarde. Sterker dan dia diamant. Uh, adamantium. heet ja, dat, geloof ja, ja, ja. ik. En ja, hij is onverwoestbaar. Ja. Als je hem door zijn hoofd schiet. Dan ja. valt gewoon die kogel eruit. Dan loopt hij gewoon weer door. Dat wil jij ook. Ja, en hij kan heel goed ruiken. Oh? En, en hij kan heel goed springen. En hij kan heel goed vechten. het is dus echt een held. Echt een man. Hij heeft ook veel problemen. Uh, heeft soms wel. Drangverslaving is een beetje onbegrepen oh. door de vrouwen. Dus dat is een beetje, ja, dat is een beetje bas. Alleen dan... <laughs> <laughs> ja, maar, heel sterk. Ja, maar dan heel sterk. <laughs> Ja, wat vet man. Ja, Wolverine. Wolverine, wat ja, vet. Welke, welke superhelden heb je nog meer? Uh... Nou, ik ben helemaal weg van Batman. Zo, dit gaat zo lang duren. <laughs> ja, nee, maar ik, ik, we kunnen ook een strip aflevering maken. Dan, dan dan ben ik uren zoet. Ik heb dus nog nooit van mijn leven zo'n strip gelezen. Nee, ik ook niet. Ik, ik ken ze allemaal van de films. Ik heb daar helemaal niks mee. Nee? Nee. nee ja, goed. Ja, ik wel. En ik vind, ik vind, ik vind een, een, een idool, vind ik eigenlijk wel een, een superheld. Maar jij bent, gewoon, super. jij bent gewoon fan van superhelden? Ja, ik ben Was wel een beetje een, een, een, van een, een, een, een jongetje dat kan fantaseren over röntgenogen. En dan niet ja, alleen maar om. Even. Oh ja, precies. En niet alleen maar voor geneten. <lacht> nee, nee. nee. nee, nee puur, niet alleen maar voor de geneeskunde. Nee. <lacht> <lacht> niet alleen maar te kijken of je gebroken bot hebt of niet. Nee. Dat is anders. Oh, je bent nee. zo'n kind. Dat ja, ik handig. ben wel een klein beetje een kind. Erik is eerlijk. Nou, uh, dat dus je opkijkt te tegen Wolverine en Batman. Ja, maar dat <lacht> okay, Daar kijk je toch tegen op? Tuurlijk. Weet je, natuurlijk durf ik kanttekeningen te plaatsen bij Batman. Want deze man is miljardair. Niemand vraagt dit. Ja, nee, maar wacht nou even. Want ik bedoel, ik ben, ik ben ook kritisch op mijn superhelden. En Batman is multimiljardair. Ja. En hij kan ook van al dat geld gewoon meer blauw op straat zetten. En, en, en zorgen dat er meer gevangenissen komen. Ja. En op die manier zorgen dat er minder criminaliteit is. Wat doet hij? Hij koopt een, een geheime grot. En hij steekt miljarden in, in een rare gadget... die alleen hij kan en mag gebruiken. Ja, misschien soms Robin... En, en dan gaat hij een beetje in zijn eentje de misdaad bestrijden. Terwijl ja, negen van de drie keer is hij natuurlijk te laat. Want dus je kan niet overal tegelijkertijd zijn. Dus ik durf wel een kanttekeningen daar te plaatsen. Tuurlijk. Fijn, nou. Fijn dat je kritisch bent. Tuurlijk. We gaan Ja, We gaan Stelling twee dan. Uh, mijn ouders zijn mijn grote voorbeeld. Ja. Uh, Damien? Ja, mijn ouders zijn wel mijn, uh, mijn grote voorbeeld. En zeker als ik kijk naar mijn moeder. Ik heb ik al eerder verteld in de podcast... Wat, mijn, wat met mijn vader is gebeurd een paar jaar geleden. Uh, die heeft een, een herseninfarct gekregen. En sindsdien ligt de zorg voor mijn vader... ligt voor de volle 100% bij mijn moeder. Dus die zorgt dag in dag uit voor hem. En daardoor is haar leven op een tweede plek komen te staan. En ja, ik vind het... Aan de ene kant heel heftig om te zien. Omdat, fuck, het is je moeder. En uh, je wil het, uh, het liefst ook iets doen om het voor haar te verlichten. Dat kan niet echt. Behalve er zo vaak mogelijk zijn. En af en toe bellen. Hoe is het? En uh, dat is dan wat in mijn bereik ligt om, om voor hen te doen. Maar aan de andere kant zie ik hoe zij hiermee omgaat. En hoe zij overeind blijft staan. En hoe knap het is om... Um, dat, ik vind het heel knap hoe haar leven 180 graden is gedraaid En um, dat is niet makkelijk. En ze zegt ook niet dat het makkelijk is. Dus het is ook niet dat ik altijd maar het idee heb... oh, dit gaat je allemaal heel simpel af. maar ze doet Vind je dat fijn of vind je dat lastig? Nou, ik vind het wel moeilijk. Omdat um, mijn oma heeft ook een, uh, een herseninfarct gehad. En um, daardoor kreeg mijn moeder heel erg veel zorg binnen dat gezin omdat mijn opa dat eigenlijk niet echt kon, de zorg dragen voor mijn oma. En die vond het allemaal heel ingewikkeld, als ik het allemaal goed begrepen heb. Dus ik heb altijd van mijn moeder gehoord dat zij niet wil dat Lieve, mijn zusje en ik, doormaken wat zij heeft moeten doormaken. Dus ze houdt ook heel veel bij mij weg. en eh, Volgens mij iets minder bij Lieve, omdat die is wat zorgzamer ook. En die kan bepaalde taken beter dragen dan ik. Ik ben daar minder goed in, ik ben er minder bekwaam in. Maar ik vind het soms wel lastig dat het dan... Dat, dat dan, ik, weet, ik weet niet wanneer, ho, hoe gaat het, echt beantwoord wordt. Ik kan het wel eens horen. Mm -hmm. Soms hoor ik wel eens doorcijpelen. Omdat ze dan een fractie van de seconde twijfel met antwoord geven... dan weet ik wel, hé, hey, hier is iets niet goed. En voel je je ik... dan schuldig, voel je dan machteloos? Of, of, of is het ook wel oké okay dat misschien die rol niet helemaal bij jou uh, hoeft te liggen dan ook? Nee, ja, het, is alles te tegelijk. het is eigenlijk alles tegelijk. Ja. Het, is, het is een soort van machteloos zijn... Um, tegelijkertijd, dus weten ja, hey, jij bent mijn superheld, dus ik weet dat je het wel redt. Omdat ik ook weet als ik daar ben, ja, ik. Kijk, mijn moeder gaat ze ook heel erg bezwaard voelen voor mij dan. Want zij gaat nooit hulp vragen aan mij, tenzij het echt, uh, echt nodig is, maar dat is nog nooit echt voorgekomen. Um, dus ze schuiven zich heel erg weg. Ze schuiven zich de hele tijd heel erg weg. En kijk, inmiddels heb ik dat gewoon geaccepteerd en weet ik dat dat is wat ze doet. En dat is volgens mij ook haar manier om hiermee te dealen. Maar ja, ik vind het wel lastig. Ik vind het wel, uh, ik vind het wel lastig. Maar wat ik zeg, soms hoor ik ook eens. dat er een soort van aarzeling zit in de antwoord. En dan weet ik... nu moet je even doorpakken. Nu moet je even doorvragen. Ja. En dan vind ik het wel heel fijn dat ik wel iets kan doen. Mm -hmm. Of dat ik haar af en toe een keer mee kan nemen naar iets leuks. Uh, en dat dan even... zeg maar Tilburg even op een tweede plek komt. Ja, ik vind het heftig hoor. Ik vind het mega knap. Zeker nou ja, dus dat je inderdaad moet gaan zorgen voor je partner. Dat lijkt me echt zo mega heftig. Nou ja, en... Ook omdat mijn vader heeft heel lang voor mijn moeder gezorgd. Mijn moeder is heel ziek geweest. En uh, super heftige ziekenhuis. Weken gehad. Echt weken aan een gelegen. Oh joh. Ja, echt. Wist ik helemaal niet. Joh. Nee, het is echt. Maar dit is. Ik was 12, 13, geloof ik. Het is al het begin zeros geweest. En mijn vader heeft toen volledig voor mijn moeder gezorgd. En dus ook weer dat schijnwereldje opgetrokken voor mijn zusje en voor mij. Dus wij kregen eigenlijk nooit echt door wat er aan de hand was. Maar ik vind dat echt zo fucking knap. Als je zo erg aan de kant van je partner kunt staan... Ja. en zo voor iemand kunt zorgen. En van Ja, je trouwt als je op het toppunt van geluk bent. Ja, en, en de goede en slechte tijden is vaak maar een loze kreet. Maar jij hebt dit natuurlijk ook gezien, Chris. Nou ja, nee, zeker. Ja, ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal dan... Euh, met, in mijn geval dan met mijn vader. Euh, want euh, van, beide ouders zijn ook echt wel mijn voorbeelden. Omdat, euh, omdat ja, ik veel van ze heb geleerd. En hoe zij in het leven... Euh, mijn moeder heeft gestaan en mijn vader staat... dat, uh, dat, daar, euh, dat, dat, dat doe ik zeker iets mee. En wat ik euh, mooi vind aan, aan mijn vader... Uh, was inderdaad ook... ja, mijn moeder werd ziek. En mijn vader heeft nooit aan mij of aan mijn zus één ding gevraagd. Mijn vader is met mijn moeder, weet ik veel, drie, vier keer per week naar het ziekenhuis gegaan. heeft al die, continu al die, uh, weer naar het AMC. Al die chemocuren meegemaakt. En iedere keer was hij er weer. En iedere keer ging, ging, ging, zorgde hij ervoor dat, dat, dat er eten was. En iedere keer zorgde hij ervoor dat toen mijn moeder niet meer tegen die eetgeuren kon. Dat hij daar op een andere manier een oplossing voor zocht. En ja, weet je, ik heb gelukkig ook wel eens tegen hem gezegd. Uh, dat als ik, ik hoop maar dat ik de helft van zijn kracht kan vinden als ik ooit zoiets mee zou maken met mijn partner, uh, om, om dan zo voor iemand te zijn in slechte tijden. Als ik één ding heb geleerd van mijn vader in dit specifieke geval, is, is dat het. Het is gewoon die onvoorwaardelijke liefde en gewoon geen geklaag, geen seconde twijfel. Bam, wij gaan het samen doen. En hoe ziek je ook bent, ik ben er voor je. En, eh, ik, ja, en dat, ja, dat, dat, dat raakt mij enorm. Ik, ja. Dat, ja, dat, vind ik heel, dat vind ik echt mooi. Ik ben heel ja. blij dat ik dat van dichtbij heb mee kunnen maken. Want ik weet dus ook ja, wat, het, wat, het wel, wat het wel van je vraagt... en wat er wel van je verwacht wordt. En wat lang niet iedereen kan. Dus het is heel bijzonder hè? dat jouw, jouw ouders... hebben dus beide bij elkaar ge ge gekund. Ja. Ja, ja, ja, dat is toch fantastisch. Ja, maar ja, ik, ik hoop dus dat het een soort van superkracht is. Nou, als je het over superhelden hebt... ik zie nou, mijn ja. ouders wel echt als superhelden. Ik denk ja. dat het een soort van superkracht is... die je van tevoren dus ook niet van jezelf kent, nee. denk ik. Op een ja. gegeven moment gebeurt dit. En dan, omdat je dus je wereld van de een op de andere dag op zijn kop staat... moet je ergens die kracht vandaan halen. Ja, en zul je dan zeggen... waarschijnlijk, tuurlijk doe ik dit. Tuurlijk doe ik dit, toch? Je gaat er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen... Die, die doen het een jaar, of twee jaar, of vijf jaar. En dan zeggen ze, ik kan het niet meer. Ja. ja. Dat, ja, dat kan natuurlijk ook. En dat nee, is ja, geen zeker. waardeoordeel. Want dat, dat, nee, dat, kan, dat kan je ook nooit veroordelen. Bedoel je, je, dat, want ik snap ook dat als een ziektebeeld jarenlang duurt. Ja, dat, weet je, je bent zelf ook nog op aarde. Je moet ja. ook nog voor jezelf ja. zorgen. En je, je bent niet op aarde om alleen maar in dienst te zijn van iemand anders. Ja, nou ja, ik, uh, ik uh, sla mijn ouders even over. Die wel ja, Die zijn nooit ziek geweest. Gelukkig niet. Uh, nou, gelukkig uh, niet zeg. Nee, papa mam. Nee, nee, nee. nee maar ik, ik, ik, ik, ik zit namelijk heel erg met mijn tand in mijn hoofd. Maar Um, um, um. dus nee maar ik pap mam zeker ik hou van jullie dat daar daar ligt het niet aan um, nee ik zit ik mijn mijn grote voorbeeld was altijd mijn tante die is dit jaar overleden en uh, dat, uh, dat ja dat was echt mega kut. Um, maar ik vond haar... Uh, ik, ik, ik keek echt tegen haar op. Ik heb haar altijd heel erg bewonderd. Dat is ook het laatste wat ik tegen haar heb gezegd, bedenk ik me nu. Dat is eigenlijk best wel tof. Um, heb je dat durven zeggen, ja? Ja. Wauw. Ja, want ik, ik was echt daar om afscheid te nemen. En toen heb ik nog echt zo in al mijn snikken heb ik gezegd... Oh, ik wow. heb je altijd heel erg bewonderd. Maar wat bijzonder was... Wij, vroeger hadden wij niet eens zo'n hele goede relatie. Dat is pas later gebeurd. Uh, maar Springsteen... Daar is hij toch nog even. Uh, heeft een keer gezegd... Um, je gaat... Degene wiens liefde je wil, die ga je imiteren. Hij deed dat bijvoorbeeld met zijn vader. Daar had hij een moeilijke relatie mee. En hij uh, kleedde zich als zijn vader. Dus daarom heeft hij altijd van die overhemden aan zoals... Uh, een, uh, een, uh, een arbeider zich kleden, Dus hij ging zich zo kleden. En toen dacht ik ineens, ja, ik deed het bij mijn tante. Ik ging mijn tante imiteren. Ik ging, ik, ging, uh, uh, uh, ik ging mijn huis inrichten... zoals zij dat deden. Ik ging wijn leren drinken, omdat zij zo gek zijn op wijn. Ik ging graag naar Frankrijk, omdat zij... even uh, naar Frankrijk gingen en daar woonden. Dus ik ging dat allemaal heel erg... in mijn eigen leven proberen te implementeren. Dat... Besefte ik echt pas laatst dat ik dat dus allemaal gedaan heb. Maar wanneer is dan die, die relatie beter geworden? Wanneer ontdekten jullie dat? Ja, toen ik naar Hilversum ging, want zij woonde in Hilversum. Ah, dus toen ja. kregen we wat meer contact. Ja. En uh, ik, ik af en toe at ik daar en uh, dat vond ik echt. Ik vond het altijd heel erg leuk om daar te zijn. Uh, zij hebben zelfs al een keer gezegd, we zaten wel lekker aan de wijn al de hele avond. Uh, dat als een zoon, want ze, ze hadden geen kinderen, dat als hun zoon hadden willen hebben, dan hadden ze zijn zoon als ik willen hebben. Nou. nou, ja, dat was echt mega emotioneel en heel bijzonder. Um, nee, dus zij is, uh, zij is, dit jaar overleden en dat was, ja, ik heb het daar echt, echt, heel erg moeilijk mee gehad en nog steeds. Ik, niet dat wij elkaar vaak zagen, niet dat wij elkaar heel vaak opzochten, maar zij was zo'n force of nature, vond ik haar. Ik vond haar zo'n, zo sterk wijf. Ik vond haar zo te gek. Dus dat, uh, ja, gek hè? Ik vind het gek om het nu te vertellen. Maar, uh, ja. nou, ik vind het vooral heel stoer dat je het haar hebt verteld. Ja, want ik is natuurlijk heel makkelijk nu mijn microfoontje te roepen... want ik weet dat mijn moeder luistert. Dan wordt het natuurlijk makkelijker om dit soort dingen te vertellen. Je hebt het nooit tegen haar zelf gezegd. Echt. Nou, ik heb het denk ik wel eens een keer gezegd... maar niet met zoveel woorden, denk ik. ik vind, het... vind je dat moeilijk om te doen? Nou, ik weet gewoon niet wanneer het goede moment is of zo. In principe altijd, toch? Ja, misschien... Ja, misschien. Ja, maar ja, nu, heb ik het ook, nu heb ik het ook gezegd. nee Ik ben heel blij, dat, ik dat want ik was er ook slecht in. Hoor. Want ik heb twee keer nog met mijn tante gezeten. Uh, terwijl zij wist dat ze dood gingen. We hebben met z'n tweeën nog zo het hele le leven besproken. Um, het moet niet een te zware podcast worden. Maar ik was daar ook slecht in. Ik faalde ook. Ik dacht, ja, wat zeg ik nou allemaal? Het staat ja. allemaal nergens op wat ik zeg. En dan hebben we het alsnog over de vogels buiten. Terwijl we moeten nu even gaan over de echte dingen. Uh, dus dat is ook heel kut. Maar dus dat, ik, dat ik heb gezegd dat ik altijd heb bewonderd. Ja, dat was mijn enige kans nog. dus ja, dan, dan, was dat ook hetgeen wat je had willen zeggen nog? Ja, uh, dat was wel... Maar ik dacht, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar dat moet ik zeggen. Ja. Want dat is, dat is, uh, is wel goed erin staan. Nou, dus... Zullen we anders even iets vrolijks gaan doen, jongens? Ja, laten we dat doen. Mijn idool rijdt in een uh, vette auto. <laughs> even op slinkse wijze dacht ik... Uh, parkeer ik hem even. Mag ik daar wel iets oh. serieus over zeggen? Ja. Ik ben uh, nog steeds... Ik ben groot fan van Koes Wijnenberg. Ja. En ik heb heel lang met Koes Wijnenberg gewerkt bij BNN. Hij deed toen de Koen Sanders-show en ik deed At Work. En dit is s avonds. En op een gegeven moment zei onze eindredacteur, Tessel, die zei tegen mij... ja, maar alles wat Koen heeft, dat wil jij ook. En toen dacht ik, hoezo alles wat Koen heeft, dat wil jij ook. En toen zat ik in staan te denken. dacht ik, oh, kut. Koen reed op een gegeven moment een Audi A4. En toen dacht ik, ik wil ook een Audi. Dan heb ik een Audi A3 gekocht. Nee, echt? Ja. En toen uiteindelijk ging, ging Koen ging een Tesla rijden. Rijdt hij nog steeds... En toen ging ik ook informatie opzoeken bij Tesla. Totdat ik zag wat een Tesla kostte. Toen dacht ik, nou, dan koop ik wel een andere auto. Maar ik, ik vond, blijkbaar, maar dat had ik helemaal niet door. Ik ging dus ook inderdaad wat jij net zegt over het kopiëren, het imiteren van je, van je idool. Ja. Ik ging Koen Zwijnenberg toch een beetje, een beetje imiteren. Ja. Maar ja, ik zou nu niet weten waar ik een Audi A4 vandaan zou moeten halen. Waar koop je zoiets? Ja. Nou, is wel grappig. Ik kwam daar dus iets over tegen. Maar je kan dus heel makkelijk via een bepaalde site. Ja? Auto.nl. Daar kan je dus heel makkelijk een auto gaan kopen. Uh, en dat, dat is het mooie aan deze site is dat de auto uh, kost precies wat je ziet. Dus niet een rare naheffing. Of nog de btw die verscholen was. Of ja. een of andere scheidsservicebeurt. Nee, de prijs die je ziet, 5000 euro, is ook dan gewoon 5000 euro. Fantastisch. Auto.nl. Het is gewoon een auto kopen zoals je bijvoorbeeld nou, uh, een, een, een stapelbed zou kopen. Ja. Zo ja. klinkt dat. ja En dat is welke site? Auto.nl. Auto.nl. Auto.nl. Auto.nl. Leuk weer. <laughs> <laughs> nou, wil je meer van dit? Koop kaarten voor de Lamar <laughs> volgend jaar in Amsterdam. <laughs> uh, Volgens stelde jongens. Never meet your heroes. Uh, ik weet niet, Damien, moeten we gelijk bij jou beginnen bij deze? Of... Nou, ik heb de mijne natuurlijk al verteld. Ja, ik heb, daarom. Ja, nee, ja, ik heb het uh, twee, drie podcasts geleden al verteld. Dat ik dus... Ooit een keer een uh, meet and greet kon hebben met John Mayer... en dat niet gedaan heb. En nu had hij laatst weer, gaf hij meeting greets weg mm -hmm. en daar ben ik niet voor gevraagd. Dat vond ik oké. Okay. Maar toen ging een kennis van mij die er naartoe en die zei dat hij echt fantastisch was en grappig en emabel. En toen dacht ik, ach ja, wat een ontzettend lul dat ja. ik het vier jaar geleden. Ja, maar misschien hadden. had je het alsnog niet gevonden op dat moment. Dat kan. Dat kan natuurlijk ook. Want ik ben wel een beetje van Never Meet Your Heroes, nog steeds ja. zeg ik wel hoor. Ja, ik snap dat wel. Het lijkt me ook. Dat, ik, ik weet dat ik ooit toen ik een stage liep bij Claudia erop. Uh, de vrijdag uh, lunchprogramma op 3FM. Met Claudia de Breit toen nog. En Leon Polman. Uh, die mij onder zijn hoede nam. En uh, ja, een van mijn eerste opdrachten bij Leon was dan ook van. Ja, Chris, we willen graag René van der Gijp uh, ergens voor bellen. Uh, doe, doe jij maar. Bel jij maar Van der Gijp. Maar ik keek voetbal uh, international. En uh, Insider weet ik hoe het toen heette. En ik was hartstikke groot fan natuurlijk van Van der Gijp. En ik was natuurlijk wel een Starstruck. Maar ik dacht, nee, laat me niet kennen. Ik ga nee. René van der Gijp bellen. Nou goed, ik bel hem ik bel op. Hij neemt op. Chic als die was. En uh, ik zei: Ja, met, uh, met Chris, 3FM, met, uh, uh, met Claudia erbij bellen. Uh... Hij zei: Nee jongen, daar hebben we geen zin in? Hij ah, ja. zei: Oké, is goed. En toen probeer je nog. Nee, nee precies, weet. helemaal niks. Reden. Nee, nee. Reden. En toen ik Leon, Leon had dit gehoord. Uh, en hij keek me aan en die zegt... Uh, ja, ik weet niet eens wat hij zei. Van, iets van, uh, en? en? Nee, hij, hij kan niet. Oh, maar ik vind dat zo kut om, om, om BN'ers te bellen. Ook ja? Voor, ja, ik haat dat ja, dat echt. is in principe ons werk, Bas. Ja, weet ik. Ja. Nee, ja, maar ik vind het ook verschrikkelijk. Omdat ik, ja, ik vind iedereen bellen altijd leuk. maar al van bekende mensen, ik haat dat. Hoezo? De eerste keer dat ik Maxime Hartman belde, zat dus ik net... Uh, en dan noemen we ook wel twee mensen. Dat zijn ook wel lastige BN'ers, nee, toch? Zeker? Nee, dat dus is... ze zijn leuk, maar wel lastig. Nee, dat is waar. Maar uh, dat, dat was bij de Koenen Sanders Show. En uh, toen liep ik daar snuffel staan. Doen. En dan, dan zit je al met Koen en Sander en, uh, en Koen van Herp... of Paul Stoel zitten bij je aan tafel. Oh, iedereen ja. luistert mee natuurlijk. En iedereen luistert mee, ja, ja. verschrikkelijk. schrikkelijk. Ja. En ik dus helemaal met trillende handjes Maxime Hartman bellen. En, en, en die zei na nou, één vraag, ja. Toen, toen zei ik, oh, nou oké, okay, tot, tot vanmiddag. En toen zei hij ook, moet je geen voorgesprek voeren? Ja, hij kon. Dus je de meer die We weten, hem Hij was wel heel aardig, maar hij kon ook meteen. Dus dat was, uh, dat was op zich leuk. Nee, Ik haat het ook, vind het verschrikkelijk. En nog steeds ook. Ik vind het nog steeds niet leuk om bekende mensen te bellen. Maar waarom? Nee. Omdat je dan bang bent dat ze niet op jouw vragen zitten te wachten. Ja, bekende mensen denken altijd: ja, die, die zitten hier niet op te wachten. Die hebben hier helemaal geen zin in. Oh ja. nee, toch juist wel, als ze wat te verkopen hebben. In ieder geval wel. Ja, en ik vind het van BN is altijd vaak, vaak fijn dat je, dat je uh, een korte voorgesprekken kan hebben. Ja. Dat dan niet zoveel tijd hoeft te kosten. Want ze weten precies wat ze moeten doen. Ja. En jij weet toch wel welke vraag je wil stellen. Je weet toch wel welk nieuws je van, van ze wil halen. Dus ja, wat, wat, wat, wat moet je doen? Dus dat is altijd heel makkelijk. Ja. Nee, dat is waar. Nou, ik op... ging van de week even een kleine leuke anekdote. Ik ging van het weekend. Ik, ik had echt iets leuks meegemaakt. Dit weekend. Vond ik zelf echt leuk. Ik ging naar de bioscoop in mijn eentje. Want ik ga graag naar de bioscoop. De ja, jij nodig niet... mij nooit uit overigens, dus heb ik nog even gezegd heb. Nee, hebben. ja, klopt. Maar ik denk niet dat jij deze film leuk had gevonden. Downton Abbey. Nee. Nee. nee, <laughs> nee ik heb die serie ook niet, niet gezien. Nee, okay. fijn dat je alleen bent gegaan. Dus ik zat daar en uh, uh, uh, op een gegeven moment kwam er iemand naast me zitten. Dat bleek ik Sjaal Groenhuizen te zijn. Nee, nee echt? Ja! Die waar, was... waar, welke bioscoop was het dan? Uh, Springhaven in Utrecht. Oh echt? Ja, mega klein zaaltje. En um, hij, hij, hij, hij wou naast me zitten. Of hij moest eigenlijk helemaal in de hoek zitten. Waardoor uh, die langs twee vrouwen moest. Die zeiden: We schuiven wel op. Waardoor hij aan mij vroeg: Hoor je bij die vrouwen, schuif jij ook mee op? Ik zei: Nee, ik blijf wel zitten. Maar ik had heel veel beenruimte. En hij is natuurlijk twee meter tien. Ja. Nee, enorm, een 2,10 meter. Een enorme grote man. Ja. Dus die ging zichzelf daartussen wurmen. En toen dacht ik: Oh, dat is helemaal niet aardig. Dus ik zei: Of meneer, wilt u graag beenruimte? En toen zei hij: Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Ik zit hier hartstikke lekker. Het was de meest vriendelijke man die ik ooit heb ontmoet. Echt. Want hij was in zijn eentje, ik was in mijn eentje. Maar ik werd echt nerveus. Ik kreeg een beetje zweet uitbraken, wat jij hebt op televisie. Ik heb dat niet altijd op televisie. Altijd inderdaad. Dus ik werd een beetje nerveus. Maar hij was heel vriendelijk en hij begon verhaaltjes te vertellen over wat hij in het vliegtuig allemaal meemaakte. Met beenruimte. Je hebt echt met hem gesproken? Ja! Jij, Bas die, hele film lang, die hele film lang heeft ze Ik heb die film niet gezien. <lacht> maar jij hebt, Bas Louise, de man die nooit met mensen praat, niet eens met zijn vrienden. Klopt. Heb jij met een wild vreemde die je dan verkent van televisie? Heb je met hem een gesprek gehad? Ja. Hij kent jou nog? Nee, nou ja, weet ik niet, misschien wel. Hij, ja, hij zal dit moment niet vergeten zijn, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nou, wat goed. Wat grappig. grappig. Wat fijn was. Hij was echt leuk. Ja, en nu... Ik ben nu echt groot fan van zijn muizen. Ik... Oh ja, dat is ook zo makkelijk, hè? Dan doet hij één keer lief tegen en ben je weer fan. Ja, maar ja. ja heb maar... je de nummers uitgewisseld? Ja. We gaan morgen wat drinken. <laughs> Kun jij nog die avond herinneren in Badou? Ja! Ja, met Ilja Gort. Met Ilja Gort. Ja, dat klopt ja. Dan moet ik opeens aan denken. Jij begint over Charles Groenhuizen En ik denk ineens. Oh, we hebben onszelf ooit onsterfelijk belachelijk gemaakt bij Ilja Gort. Ja. En ja, het spijt me, maar ik was te dronken om dit goed te kunnen vertellen. Ben ja, je... nee, ik was ook heel dronken. Maar we zaten ook van naast Ilja Gort te tafelen. Ja. Ilja Gort is wel die wijnboer. Ja. ja. ja het is nou, toch dat, en... dat, dat je dronken bent bij die fans. Nou, uh, dit was wel echt op het randje van uh, jongens kunnen jullie de zaak verlaten. Want mensen hebben last van jullie. we waren <laughs> wel een beetje velen. Met z'n ja, tweeën? Nee, met z'n vieren waren we. Ja. En, op een gegeven moment kwamen we erachter dat Ilya Gort naast ons zat. En jij, Bas, bent groot. Nou, jij bent echt fan van Ilya Gort. Ik ben Gort. groot fan van Ilya Gort. Ja. <laughs> dus op een gegeven moment ja, ging ons gesprek toch vooral over... hoe gaan we zo met Ilya Gort praten. Ja. En ik weet dus niet meer hoe wij uiteindelijk in contact zijn gekomen met Ilya Gort. Ik weet alleen nog dat Ilya Gort ons niet leuk vond... of dat Ilya Gort een lul was. Nee, hij vond ons niet leuk, want Ilya Gort is een hele leuke man. Uh, jij hebt uiteindelijk gevraagd of ik met hem op de foto mocht. Ja. Maar ik zat al buiten... En je kon me niet vinden. Oh, en daar had hij allemaal geen zin in. Jij moest heel lang wachten. Ja, ik weet niet meer precies wat er aan de hand was. Maar, maar heeft gebied. één van jullie aan zijn snor getrokken? Nee. Nee? nee. Gemiste kans. Ja. Nee. Zo dronken waren we niet. Nee, maar dat was wel echt stom. Dat was echt stom. Want uh, hij moest inderdaad. Wel, ja, ik weet wel een klein beetje hoe het is om af en toe een fotootje met iemand... te Oh, dat is natuurlijk ook. Ik ben nog nooit op de foto gaan. Nee? Nee. Oh, nou, dan moeten we wel nog eens een keer Bas Louise zien in de supermarkt bijvoorbeeld. Spreek hem, hem vooral aan. aan. Ja, hem hem aan. En dan <laughs> maken we een foto met hem. Maar het is inderdaad irritant als dan twee van die dronken gasten. Ja, aan ja. Nee, Ilja, Goort, als je luistert, we zijn fan van je. Ik ben fan van je. En sorry voor die avond. Ja, en je was dus geen lul, wij waren een lul. Ja. <laughs> sorry. Of zoals de Fransen zeggen. Excusez-moi. excuseer me. Excusez ja, want anders staat hij het natuurlijk niet. Hè? Precies. Maar het is natuurlijk wel. Dan mag ik nog. Want dat is natuurlijk wel interessant, Domin, toch? Als mensen jou aanspreken, ja. uh, wilt vreemden. Je moet al, wel altijd vriendelijk en leuk zijn. Want anders ben je meteen die arrogante lul. Ja, dat klopt wel. Dat is. Je moet, je moet dat nou, wel. Uh... Ja, ja, jawel. Maar het hangt er een beetje vanaf wat de situatie is. Ik heb op een gegeven moment wel bedacht dat ik bijvoorbeeld op festivals. Natuurlijk een podcast over drugs gemaakt al. Dus het is mm. geen geheim dat ik af en toe. wel eens van iets snoep op een festival. Daarvan heb ik wel voor mezelf nu besloten. Dat doe ik niet meer. Want ik heb wel eens op Instagram gezien dat ik dacht: Nou, hier heb ik zulke pupillen, dit is misschien niet handig. Maar voor de rest, ja, ik vind het helemaal niet erg. Als je het vraagt, en dat is volgens mij bij iedereen zo, als je het gewoon vraagt, dan is het alleen maar leuk, toch? Dat iemand. Ja, ik heb nu tot. Ik denk dat ik nu twee of drie keer echt heb meegemaakt dat iemand uh, bij mij op staat is aangesproken. Politie. Uh, de politie, of ik niet tegen de bushokjes en tegen dat oude vrouwtje wilde aanpissen. Nee, maar dat is me nu een paar keer. gebeurd. En ik weet dat ik alle keren reageer ik super enthousiast. Omdat ik het. Ik vind het tot nu toe nog heel erg leuk. Ja, Dat gebeurt me natuurlijk ook bijna nooit. Maar ik vind het heel erg leuk. Want dit is ook heel tof en heel bijzonder als mensen gewoon echt de, je zien. En dan ook nog echt uit hun enthousiasme. En inderdaad, ik heb er nog maar blije mensen meegemaakt ook. En dat ze dan willen laten weten van oh, ik vind het echt tof wat jullie doen, ja. jongens. Die podcast is zo leuk. En ik vind nou, grappig. En ik vind dus dan, dan kan ik alleen maar heel blij zijn en, en denken Oh, tof. Dus ja, maar ik kan ook bijvoorbeeld dat als je Chantal Jansen bent of ja. Nicolai, of Eva Jinek ja, of Geertje geluk... van Nieuwkerk... ja ja dat zijn we niet dat Godse je dank. nee Godzijdank maar echt dat je gewoon niet uh, even naar de supermarkt kunt zonder dat er 35 paar ogen op je gericht dan. zo ja dat dat zo lijkt me heel we. heftig ja hey jongens we hebben nu al een tijdje gehad over uh, uh, idolen die we die we hebben uh, Bruce Springsteen. Uh, ouders, vaders, moeders, uh, tantes en zo. Maar um, andersom. Zou, je, zou jij een idool van iemand willen of kunnen zijn? Zou je het leuk vinden als iemand jou echt adoreert? Dat zou je het fantastisch vinden? Ja? <laughs> ja. <laughs> fantastisch. <laughs> ik ga het gaat helemaal stralen. Als... Ja, ja, dat lijkt me echt <laughs> leuk. Dat iemand echt posters van mij heeft en, en mij echt fan is. Dat lijkt me echt leuk. Alles van je weet. En dingetjes van me weet... Ja, ik zie in jouw leven, in jouw geluk, zie ik het ook wel weer gebeuren. dat jij dan één fan hebt. Ik hebben jullie de film Misery gezien? Kennen jullie dit verhaal? Nee. Nou, gaat hem even lekker. Wat kut dit? Ik denk, iedereen heeft deze film gezien. Dus dit wordt een hele makkelijke referentie. Heel kort: een vrouw is fan van een auteur. Die vrouw ontvoert deze auteur en neemt hem vast op bed. Ze breekt uiteindelijk met een moker ook nog eens een keer zijn enkels. omdat hij een keer heeft willen ontsnappen. Het is een verhaal van Stephen King. Als ik het hebben in ieder ah, geval dat had je misschien van tevoren even kunnen zeggen ja nou bij deze en uh, uh, dat zie ik jou dus ook wel gebeuren dat je dan, dan is er uiteindelijk een fan bas en dan zit jij weer vast met gebroken enkels op het bed waarschijnlijk ja nou ja, ook dat wil ik ja ja ik wil dat allemaal meemaken wat wat wat, wat, wat zou iemand aan jou echt adoreren denk je ja bas um, wat ja, is het ja, aan jou God, wat jij ja, leuk vindt een enorm keuzepalet. GELACH uh, <laughs> Je looks, een ik. Ja, nou, mijn look zou kunnen. Of, ja. nou, ja, nou, bijvoorbeeld, ik heb een heel goed loopje, heb ik. Ik loop. <laughs> Wauw. Ik loop heel ja? goed. Loop Lopen is dan? Wat, Wat? Hoe loop jij dan? Nee, ik ga hier niet lopen, want er nou, staat nergens op. Ik kan hier niet. Vind jij, je maakt een grapje nu, toch? Ja, ik maak een grapje. Nou. Oh. <laughs> Wat je zegt dat het zo serieus. Ja, ik geloof het ook. Ik, dacht, ik zat echt na te denken, hoe loop jij dan? Hoe loop je dan? Nee, ik loop, nee, ik loop niet goed. Nee, heb ik je, loop als heb je... een hamster met polio, zo loop ik. <laughs> die lopen niet hard. Nee, die lopen niet hard. En ja. jij, jij bent natuurlijk wel een, een semi bn bedoel dus Ook dat, dat, dat we ook mijn loopje gingen hebben. Ik ben namelijk heel erg trots op mijn loopje. <laughs> nou, ik heb het gevoel dat jullie nu een loopje met mij nemen. Oh. Semi-BN? Oh, ja, semi-BN of okay. weet je, de-garnituur of zo. Waar zit jij? In welke regio zit jij? Godzonne. Onderaan de BN-lijst in ieder geval. Ja, ze bellen mij niet als eerste. <laughs> Hallo met RTL Boulevard. Ah, wie kon er allemaal niet? Ja. Nee, maar uh, uh, heb je, merk jij al dat, dat mensen. Uh, uh, hey, je bent een programma maken, je, je hebt succes in wat je doet. Merk je dat mensen jou aan het adoreren zijn? Nee, het is geen adoratie. Of... Maar ik vind het wel heel leuk om af en toe een mailtje te krijgen... zoals ik die vroeger ook heb gestuurd naar Ruud de Wild... naar Rick van Veldhuizen... van jonge mensen die zeggen... Hey, ik luister heel graag naar je programma's... kan ik eens een keer aan de studio langskomen. Doe je dat dan ook? Nou, doe ik te weinig. Vind ik echt... Ik moet meer mensen uitnodigen. Ik heb vandaag toevallig weer naar Bas. Want die doet productie, dat is lekker. Ik kan gewoon lekker alles op Bas afschrijven. <laughs> de smol van Bas. <laughs> <laughs> ik heb vandaag weer twee mailtjes doorgestuurd. Zal ik dan, uh, dan, dan... Dan nodig die mensen uit bij de top 40. Ik vind het altijd heel vervelend als ze, als ze echt fans komen kijken. Jij hebt op vrijdagavond een programma met 30 man publiek. Ja, maar dat is, dan, dat is dan geen individu meer. Oh. Dus dat zijn, dat zijn dan 30 mensen. En, dat is altijd, en daar is de hele setting om. Nou, dat is ook meer een café, kroegsweertje. Wat dus oh, Wat is hier vervelend aan dan? Ja, omdat je, ik, heb, ik voel me altijd heel erg verantwoordelijk. Dan... Uh, uh, dat, ik heb heel erg de drang om, om ze te vermaken. Oh ja. En uh, heel vaak hebben ze maar eigenlijk twee of drie vragen. En dat is vaak... Weet je waar alle knopjes voor zijn? Nee. <laughs> dat weet ik niet. Ik ben niet de DJ. Ik heb geen idee. Maar goed... Uh, en jij en wordt echt de alleronaardigste BN'er ooit. Hoezo? Jij vindt die foto's nu nog lachen, maar als ze langer dan twee seconden blijven staan, dan word je alweer cranky. <laughs> nou ja, ik word al snel ongemakkelijk inderdaad. Dus wel, ja, Maar op een gegeven moment is het gewoon klaar. Dan is het gewoon de foto's gemaakt. Uh, de twee vragen die gesteld moeten worden, die zijn gesteld. Nou, door. Dan is het ook weer tijd om te gaan. Ik denk juist dat mensen die van het medium houden, van radio, die moeten we koesteren, laten we wel wezen. Ja, zeker. Ze sterven uit. <laughs> niet alleen vanwege de leeftijd, maar ook aan de onderkant komt er weinig bij, heb ik het idee. Dus Lekker op die bank neer, ik weet zeker dat ze het alleen maar lachen vinden, maar jij wilt natuurlijk. Je ja, bent bang dat het dan stil wordt en dat diegene het niet naar, naar ja. Zich ik, ik ga helemaal vergeten wat mijn werk is op dat moment, dus ik vergeet het hele programma. En Denk ik alleen maar: Oh god, hij vindt niet leuk Oh, ze vindt het niet leuk. Oh, uh, nou. nou, nou, dit is dan het computerscherm waar ik nu naar kijk, en nu kijk je naar dat computerscherm, <lacht> en hier zie je alle liedjes. En daar komen en dan ik zit iedere keer datzelfde kutverhaal te vertellen. En ik denk zelf ook: Ja, wat moet, ik weet niet wat ik moet. Ik niks, weet gewoon niet zo goed met niks, wat je moet, niks, nee, misschien is dat ook wel zo nee, joh, lekker bij de radio wel. kijken. Man, hier kom ik niet gelukkig maken vroeger ja. Ja. ja, gewoon ja. stil in een hoekje zitten en kijken. Ja, ik voel me iets te verantwoordelijk daarvoor. Zo, ja, ik moet, iets, ik, moet iets, ik moet ze iets geven. Nou, hoofdpijn geven ik ze <lacht> <lacht> <lacht> um, uh, Ik had graag een voorbeeld gehad als het gaat om... puntje, puntje, puntje. Dus hebben wij iets, jongens, uh, waar je tegenaan loopt... waar je niet zo goed in bent... Uh, waarvan, je had, uh, waarvan je iets denkt van... nou, ik had het wel fijn gevonden als me dat iets meer was gegeven vroeger. Ja, ja. ik heb mijn moeder vorige maand echt... Schandalig beledigd. Waarom? Ja. <laughs> Waarom doe je dat? Mijn eigen superheld. Ja, mijn je eigen superheld. Die van je. Ja. Nou, ik had wel graag een voorbeeld willen hebben op het gebied van koken. <laughs> um, want, <laughs> dus ik zeg op een gegeven moment tegen mijn moeder: zeg ik. joh man, wat jammer eigenlijk, jij vroeger helemaal niet van koken hield. En zij blijft stil en ze zegt: hè, hoezo hield ik niet van koken? Nou, jij hield er niet van koken. Jij kookte er nooit echt omdat je er lol in ja, had. Jij dus kookte omdat het moest. Het was natuurlijk nooit echt lekker. <lacht> Heb je dat gezegd? Nou, ja. <lacht> ik weet niet of dat letterlijke woorden waren. Maar het was, ja, dat is wel een beetje wat tussen de regels door te lezen was. <lacht> oh. En zij zegt, hoe kom je hierbij? zegt, nou, jij hield er niet van koken. Ik vond koken hartstikke leuk. En ik deed het met hartstikke verliefde. Hoe kom je hierbij? Mijn oh. huis uit. <lacht> ja. En het werd op een gegeven moment werd het voor haar een soort van toneelstukje, merkte ik. Dat zij dat dat uh, of voor ongelijkte steeds groter ging acteren... waardoor ik dacht, ja, maar nee, jij meent dit... Jij bent echt verbolgen over het feit dat ik jouw kookkunst niet op waarde nou, heb geschrapt. terecht. Want die vrouw heeft 20 jaar van jou gekoken. Ja. Kijk waar je staat. Je bent 1,90 meter 90 geworden. Ja. ja. ja die, Hartstikke ja. gezonde vent. Daarom doe je moeder, ik, hoor. Ik heb haar dus per ongeluk beledigd. Omdat ik dus, ik dacht, waarom hield ik niet van koken? Maar waarom, waarom niet, dacht je dat dan? Omdat ik niet van koken hou. Ik dacht, ik omdat jij niet, van, jij niet van koken houdt, dacht je dat je moeder er niet van hield? Nou, ik ging dus gewoon terugdenken aan vroeger. Toch de, de natie. Ik ging dus terugdenken aan vroeger. Van is dan dat koken omdat met... Allemaal driftige baren ja. nu. Ja, oké. Ja, ja. Ik hou niet van koken nu en ik sorry. ging de oorzaak zoeken dus ik dacht dat moet ergens vroeger zijn uh, gebeurd en toen ging ik denken aan wat zij dan kookten dacht nou als je dat kookten die hield niet van koken <lacht> kun je niet van koken houden dus man, ik weet niet, je luistert uh, nogmaals sorry maar zien ze is echt de hele avond is hier pittig over geweest echt een heel droef gezicht en ze dan zeggen nou dat is heel erg dat je dacht dat ik niet van koken hield ah oh, niet nou, oké okay. ja. nee maar dat ja, okay. zie nou ja nee ja ik mag gewoon niet klagen, want ik heb overal wel een voorbeeld gehad maar ik heb gewoon niks opgepikt in het leven nee maar mijn ouders waren overal wel goed in ja. en, en en alles wat ik niet kan dat denk ik, ja maar dat heb ik dat, dat, dat, dat konden zij wel dus ik hou niet van koken maar mijn moeder kon fantastisch koken ja. en uh, ik kan niet klussen maar mijn vader kon fantastisch klussen ik heb het allemaal ik heb het allemaal meegekregen en ik heb er precies niks mee gedaan dus ik moet ik moet ik, mijn ouders zullen zeggen potschamen voor mij <laughs> dat doen ze ook nou, nou, ja. ik moet aan één ding denken wel we uh, eigenlijk aan twee dingen de ene ding is is en dat neem ik mijn moeder wel kwalijk omdat ik mezelf gewoon omdat ik niet gewoon geen verantwoordelijkheidsgevoel heb dus ik leg graag de schuld bij de anderen Denk mijn moeder was echt een super lieve vrouw en lieve moeder. En zij nam alle problemen bij mij weg. En ik was gewoon een heel erg lui, lethargisch kind. En ik had helemaal niet de overzicht in, in dat je gewoon bepaalde zaken moest regelen. Dus als ik bijvoorbeeld iets moest betalen. Ik zou even geven nou weet ik veel, een abonnement of zo. En ik had geen geld. Dan had mijn moeder al door. Maar hoe ga je dat abonnement dan betalen? Ik zei, ja, ja dat weet ik veel kom maar goed toch? <laughs> en, dan, en dan ging zij dat betalen. Dus ik ben op die manier eigenlijk redelijk opgevoed. Met het idee, het komt allemaal wel goed. Met, gewoon verwend ben je. Ik, ja, ik ben, ja, mijn moeder heeft me wel een beetje vergeten omdat ja. ze, zij was altijd in paniek omdat ik mijn shit niet in orde had en dan ging zij het voor me oplossen omdat zij dacht ja maar anders komt het niet goed binnen die jongen maar gelukkig en, en uiteindelijk is dat ook wel de reden dat ik super slecht ben met geld ik wil net zeggen gelukkig heb je geen schulden ik heb een Nou, ja ja, ja, ja, ja, ja. heb je ja. schulden nee nou, okay. nee hoor nee nee en waar ik graag uh, goed in zou willen zijn uh, is afspraken nakomen <laughs> Zo, je ja. gooit het zelf op hè agenda beheer nou ja ben je dan weer een afspraak nee. vergeten? Nee, nee, nee. maar het zou zo maar kunnen. En ik zou dat wel niet willen, graag. <lacht> dus... <lacht> um, ja, het is erg hè jongens. Ik ben weer een afspraak vergeten. Nee, maar ook echt een grote afspraak. Ja. ja. Deze oh. mensen, die, bij, wie, bij wie ik dus niet was, denken dat ik ziek was. Ja. Was ik niet. Ik was die de ochtend gewoon om acht uur wakker. Ja, We hadden nee. om elf uur een, uh, een afspraak. Uh, ik word om twee minuten voor elf door Bas gebeld. Ja. Ik dacht nog een fractie van de seconde... Oh, Even niet, hoor. Nee <laughs> <laughs> je niet? Nou, ik dacht, ik dacht even dat je, ik dacht oprecht dat je me belde om hard te gaan lopen. En, had en, geen zin en in. ik had even geen zin om hard te lopen. Dus, maar goed, ik denk ja, toch mijn vriend Bas, dus ik nam op. En Bas zei, hey, alles goed? Ja, ja, ja. Hé, hey, ben je in de buurt? Ik zei, uh, nee. En op, toen pas dacht ik, oh, god, oh, kut, kak, nee. Ja, ik was weer een afspraak vergeten. Ja. En dat is heel heftig. We zaten vorige week dinsdag bij koffietijd. Ik zeg dan, <laughs> daar, daar nog tegen jullie, tot vrijdag. tot vrijdag. Dan zien we elkaar. Ik heb er zin in. Ik had er ook echt zin in. En ik ben ergens along the way gewoon weer een afspraak vergeten. En ik, ik werd wakker, nogmaals, acht uur ochtends. Was, ik, was, ik lag op de bank. Ik had alle tijd van de wereld om erheen te gaan. Ik was het, ik was het gewoon helemaal vergeten. het kutte daar vind ik dat ik mezelf echt niet meer vertrouw. Ik denk echt, er is iets mis met mijn hoofd. Ik had vroeger echt wel een goed geheugen. Maar ik vergeet alles. Het is een leeftijd ook, hè? Ja, ja maar ik ben 32 man. Maar ik weet niet wat er met me aan de hand is. Maar drank, ik vergeet de, echt de, alles. Het is de drank. Oh, we Ja. Nee, nou, ik, wil heel, ik moet direct zeggen, ik heb vandaag met Bas een bondje gesloten dat uh, Bas is nu je babysitter. Ja, dat is dus, dat vind oh, ik heel heftig. Want ik kreeg vandaag al een appje van Bas inderdaad. Hey Chris, vanavond zitten we bij jou. Ja. Dat is zo, we zitten vanavond nu bij mij. Ja. En woensdag gaan we hebben we een eetafspraak. Dat ja. weet je ook nog, hè? En dat was ik ook vergeten. Mag ik dan even één keer een datum in je oren printen? Ja. Ja. Dinsdag 31 maart 2020, De Lamar, Amsterdam. Ik heb je wel. Wil we doen? Inderdaad. Want ja. ik ben welke welke maand? Ja. ja eh, uh, jongens, het zit weer op aflevering vijf van het derde seizoen van Mamma Man, de podcast. Het ging over idolen en voorbeelden. Nou ja, goed, ik hoop dat je een voorbeeld aan ons neemt natuurlijk. Ik vond het leuk. Uh, ik hoop dat jij het ook leuk vond. Reageren, dat kan via de website natuurlijk, mamamandepodcast.nl of Instagram slash mammamancast. Daar kan je altijd een berichtje achter laten. Vinden we leuk. En zoals je weet, we, nemen, ja, we proberen ze dus ook te beantwoorden. En, en sommigen nemen we mee in de Heuse podcast. Misschien komt je, kom je naam een keer voorbij. Dat, dat zou leuk zijn, zijn, toch? Ja, want die vraag gaan we niet beantwoorden. Die <laughs> nee. vraag heeft je je hier Maar het kan wel zijn dat je naam voorbij komt. En je vraag. Ja, print nogmaals uh, uh, vrijdag 8 november in je, in je geheugen. Want om 10 uur ochtends gaan dan de kaarten in de verkoop van uh, de Lamar in Amsterdam. 31 maart op dinsdag 2020. Dan uh, staan we daar. Heel tof. En uh, tot over twee weken. Tot over twee weken. Jongens. Ik dacht dat je nooit meer een punt ging zetten. Nee joh, ik stond, ik, weet je, als ik de host ben, dan pak ik ook even een momentje. Hè. Godsamme, dat is heerlijk zeg. Tot over nee. twee weken. Joe. Dit was Man, Man, Man de podcast. Nou, ondertussen is het buiten al herfst geworden.